In de getroffen gebieden zijn tienduizenden inwoners geëvacueerd. Het weer vanuit het westen bewolkt en kans op mist. Minima tussen 3 en 7 graden. Overdag eerst bewolking, maar later breekt de zon wat vaker door. Dan wordt het 14 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A7, Den Oever richting Horen... is tussen Den Oever en Wieringenwerf dicht door een ongeluk. En de A10-ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer...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 Welkom bij de nieuwe echte Jan van Poont. Mijn naam is Er blijft Jan. Ah, en ik ben Jan Heemskerk. Goedenavond. Uh, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag is Twitter is uh, Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat een geleuter. Het gaat telefoonnummer is 0800 1121. En de stelling luidt. Laat Mark Rutten zijn karwei afmaken. Ah, een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald, dat weten we allemaal. Dus wil je bijvoorbeeld een ludieke actie organiseren om aandacht te vestigen op een transport van kernafval. Graaf je een reusachtig gat onder de treinbaan. We zijn ten oude nood aan een kernramp, ontsnapt Jan. Wow, wat een Johan. En laten we eens kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of, Johan, echte Jan, of, Johan, echte Jan, of Johan. Ja, het is gewoon niet te geloven, Peter Erde Vries. Ik kan wel tegen kritiek, ik kan er alleen niet tegen. Als ik iemand uitnodig voor mijn programma, dan zeg ik gewoon waar het op staat en wat hij precies kan verwachten. Ja, Peter die ging ruzie maken met Sven Kokkerman. Wie wil dat trouwens niet? Ruzie maken met Sven Kokkerman. Maar in het programma oog in oog zat Peter tegenover Sven Kokkerman. En het was toch een pitchfight, jongen. Het was niet om aan te zien. Maar hij was beledigd door alle vragen die Sven aan hem vroeg. Want. ...haalde een papiertje uit zijn zak. Ja, maar we, we zouden het helemaal over mijn dochter... ...en we zouden het helemaal over Geert Wilders. En nou begin je opeens kritische vragen aan te stellen. Ja, Peter R. de Vies is de man die toch... ...laten we zeggen, iedereen de maat neemt. Maar als hij zelf een keer een vraag wordt gesteld door die, door die, door die katholiek... ...nou, dan is het allemaal... Uh, ...oh, ik vind het zo erg en ik vind het zo vervelend. Maar het was wel leuk om te kijken, of niet? Heb je ze gezien, Jan? Nee, Godzijdank niet, Jan. En, oh, ja. en, en ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Peter wel een klein beetje begrijp, eerlijk gezegd. Mag ik het zeggen? Nee, hè? Mag ik wel zeggen, toch? Ja, je mag het wel zeggen. We, we het doen er niks ook, ik heb daar ook ontzettend hekel aan. Als mensen hier zeggen, oh Jan, kom je lekker hierover praten. De gaat ergens anders over. Dat ja, we zijn wel. van die ontzettende nare rotstreken. Ja, maar goed, Peter moet niet zo flauw doen. Peter moet niet zo zeuren, dus Peter is een Johan. Zo is het maar net. Uh, over Johan gesproken, of loop ik niet op de zaken vooruit. Ik zeg Piet Hein Donner. Als er kandidaten zijn, moet er al een procedure zijn. Er is nog geen procedure, dus er kunnen al helemaal geen kandidaten zijn. Onvoorstelbaar. Piet Hein wordt de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Dat weet iedereen... Het duurt al weken en weken en weken en Piet Hein blijft ontkennen en Rutte blijft ontkennen iedereen blijft ontkennen. U praat uit uw nekhaar. Belachelijke soap. U praat uit uw nekhaar. U praat uit uw nekhaar, Piet Hein. Zeg nou gewoon dat je het wordt. Alsjeblieft. Vreselijke Johan dat je er bent. En zo is dat. Wat een nou. vreselijke Johan. Maar u praat uit uw nekhaar. Ja, uit je nek. Niet uit je nekhaar. Je kan niet uit je nekhaar lullen, Jan. Ik ga het proberen. Wacht even, Hai. Jan. Ik probeer het even. Nee, kan niet. Ja, het is nu wetenschappelijk bewezen, dames en heren. Jan Hemerskerk heeft het net gedaan. Uit het nekhaar praten is niet mogelijk. Maar we gaan door met Mark Rekker. En we zullen dus zeer serieus omgaan met deze uitslag van de verkiezingen. En heel erg hard werken om dat vertrouwen wat de kiezer ons gegeven heeft ook waar te maken. Het is natuurlijk niet te geloven, want die melkmijl... We dachten, wat moeten we nou met die, met die, met die flapdrol? En toen hij die strijd had met Rita Verdonk, toen ze de tango gingen dansen... dacht je maar, laat dat gekke wijf in van winnen. Want die flapdrol er helemaal niks aan. En wat blijkt... Een prima premier. Hij dus viert, hebben wij het fout gehad? Ja, we hebben het fout gehad. Nou, wat is hier goed, zegt? Nou ja, een paar foutjes, maar ja, goed, dat maakt iedereen. Hij viert uh, na de afgelopen vrijdag zijn éénjarig bestaan, Rut 1. Dat had niemand verwacht. Zeker de oppositie niet. Hè? Want die bakken er geen moer van. Uh, hij heeft Geert, uh, Geert Wilders nog eens aan het leibandje hangen. De ministers werken hard. En, uh, ze, nou, ja, ze zijn gewoon, ze zijn gewoon uh, goed bezig. En hij, Mark blijft lekker zichzelf. Lekker een vlotte noncealante kerel. Ik ben er wel blij mee. Mark is een redelijke Jan. Hoewel ik zit te wachten op Mark 2.0. Daarover later veel meer. Ja, je hebt wel gelijk. Dat wordt wel, wordt wel tijd hm. voor vernieuwd. Maar nou. uh, uh, toch wel een Jan? Ja, natuurlijk is dat een Jan. Um, ja, en, en ja, wat, wat moet ik daar nog over zeggen? De Nederlandse honkbalploeg. Het is ongelooflijk. Het is echt niet te geloven. Wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Ongelooflijk. Echt niet te geloven. Ja, dat was niet te geloven, geloof ik. Dat was zeker niet te geloven. Ongelooflijk. nacht. Niet te geloven. Cuba, voor de tweede keer in één week niet van de mat getikt. Nou ja, niet met 2-1. Ongelooflijk. Gekkenhuis, wat de Nederlandse voetbalploeg maar niet wil lukken. Ondanks miljoenen en miljoenen en miljoenen die er in de sport gepompt worden. Niet te geloven. Lukt een zootje knuppelaars uit Nederland en de Antillen toch Ongelooflijk. zomaar Ongelooflijk. ineens? Ongelooflijk. <laughs> ah, niet te geloven. Jan. We zijn wereldkampioen. We zijn wereldkampioen. Ja, ja, waarmee? Jezus, honkbal dan. Honkbal. Dat vind ik ook zo... Noem het dan baseball, weet je wel. Maakt niet uit. In ieder geval, we, echte Jannen zijn, zijn winnaars. Dus uh, de Nederlandse honkbalploeg is bij deze allemaal bekroot tot echte Jan. En door echte die krachten. Jan of Johan, echte of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, op de verjaardagstaart van kabinet Rutte 1 die staat sinds vrijdag één kaarsje. De gedoogconstructie met de PVV, ja, die lijkt eigenlijk wel te werken. En als Geert ergens in, uh, geen zin in heeft... Ja, dan zijn er altijd eigenlijk wel andere partijen die een meerderheid in de Kamer bieden. Uh, hoogste tijd dus voor een analyse met Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD. De jongere partij van... De VVD. Ja, welkom Martijn. Fijn dat je hallo, bent. Hallo, hallo, hallo. Daar is hier meteen een zware karakteristieke stemgeluid. Ja, mooi. De, de, de, de nieuwe premier. Ja. Dit is de Mark Rutte 2.0 waar je het over had. Ja, deelt. natuurlijk. Jij voelde het aan. Ja, Mark Rutte die was ook ooit voorzitter van de JOVD. En jij bent het ook. Dus jij bent de nieuwe premier. Dus we gaan straks even de baantjes verdelen. If you don't mind. Maar we gaan eerst even de actualiteiten doen. Na de show. Precies. Wat, na nee, de show, laten nee, oh. oh. ja, oh, dan... we het tijd doen. We kunnen hem ook wel uh, een beetje transparantie. We kunnen ze vertrekken hier gewoon gaan verdelen. Hoor. Oei, ik ben zo tegen transparantie. Dat is zo'n modeverschijnsel. <laughs> we... God, nou onmiddellijk mee ophouden. Ja, Terug naar je achterkamertje. helemaal ja, gelijk, zeg. Oef, klaar. Meteen stoppen hoor. Ook nee, hey. je Amsterdam. Oh, heb je gekeken? Ik heb, uh, nee, ik moest werken. Nee, ja, natuurlijk. Uh, een normale dat, mensen werken, maar dat maar... tekent teken de hele situatie al. Nee, ik heb wel wat erover gezien. En het was eigenlijk exact wat ik ervan verwacht had. Namelijk een hele hoop ja mensen die liepen te zeuren over hoe zielig de armen waren en hoe rijk de rijken. En het, het, het sloeg werkelijk echt helemaal nergens op. En ja, ik ben vandaag, vandaag, hebben, vandaag we, we, we, we, nog... Ja, maar dat is toch heel zielig voor de armen? De arme armen nee, maar er liepen ook mensen ja, het over altijd... het milieu te zeiken, over de PVV te zeiken en over chemtrails te zeiken. En chemtrails, ja. Dat en en was, er was, uh, de, de, de, de, de waren nog wat, wat uh, mensen die liepen te, te zagen over joden. En nou ja, het was, het was één groot feest, geloof ik. Ja, en 9-11. Uh, oh, ja, ja. ja. Van al voorbij. En vandaag waren er nog, uh, ik geloof dat er nog een paar mensen zaten. En Den Haag ik kreeg vanochtend nog, uh, nog langs Malieveld, Daar stonden nog twee teentjes, ja. dus daar gaat ook de goede kant op. Occupy Den Haag ook nog, ja? Ja, ja, ja nee, overal. Breda stond er ook eentje. Ja, ik was bij Occupy Almelo. <laughs> in je eentje? Occupy Almelo. Ja, in mijn eentje. Oh, je had natuurlijk weer een show, ja, maar dat doet het niet. Waar was jij dan? Ik was gewoon Occupy in de kroeg. Godzame kraken, Jezus. Nou, ik kan een verhaal van Heg vertellen, maar ik doe het maar even niet. Poef. Maar goed, in ieder geval, ook bij Amsterdam, dat is toch wel weer een vaste gebleken? Ja. Dat kunnen we niet. Nee, ja, kijk, ik, ik, ik vond het sowieso wel een beetje raak. Kijk, als je het gaat hebben over dingen die het echt te doen, dus waarom betalen wij als samenleving voor die falende banken. En waarom lossen die banken dat zelf niet op? En als ze dan blijkbaar te groot zijn, dan is er iets mis... en dan moeten we die banken een beetje kleiner maken. Maar het, het, het hele gezeik, als zou alles liggen aan het kapitalisme... het slaat echt helemaal nergens op. Want het feit dat ze hier zijn, het feit dat ze de tijd hebben... om te kunnen demonstreren, dat bewijst al dat het kapitalisme werkt. Ik vind het ook zo grappig. Ik heb een, een hele goede vriend van mij... Die, die, die heeft het altijd over dat het kapitalisme niet deugt... en dan komt altijd aanrijden in een Audi met een open kap. Ja, dat was in het communisme niet gelukt. Dat had je nee. trabantje nou ja, nou, en niet eens een ja. cabriootje. Ja, nee, nee. Maar dat is de grote Maar ik vraag me dan af als je anticapitalist bent, wat wil je dan? Ik weet je niet, mag het even over de inhoud gaan? Ah, je hebt gelijk ook. Hè? Sorry. Hoe zit het met die banken dan? Want hoe gaan we dat dan wel op? Dus die oh. mensen hebben wel een punt natuurlijk. Dat was goren natuurlijk die bank of niet? Nou ja, het, is, het is niet allemaal, allemaal schoren, maar het lijkt me wel schoren... op het moment dat het dus blijkbaar niks uitmaakt als je faalt. Nee. Dat is natuurlijk het hele glazen. Weet je, wel. Je, kunt, je kunt fout doen wat je wil. Je kunt bakken met geld binnenkrijgen. Op het moment dat het misgaat, dan kijk je naar de overheid en die lost het dan op. Ja, dat, is, dat is de belastingbetaler. Dus daar zit goed wat mis. Nou, dan kun je twee dingen doen. Um, of je zegt, we nationaliseren ze uit principe... En dan moeten het een soort van staatsbanken worden. Maar daar zou ik niet zo'n heel groot voorstander van zijn. Of je zegt, we moeten ze kleiner maken. Zodat als er eentje omvalt, het probleem niet zo heel groot is. Je, dat net als een ja. normaal bedrijf gewoon iets failliet kan gaan. Ja. Zo hoort het te gaan namelijk in de, in de vrije markt. Dat nou, dat vind nodig. ik dus ook. Dat ze omvallen, dat het niet uitmaakt. Dat ja. een, een soort fondsje maar ja, is. Het, maar het maakt het natuurlijk altijd wat uit. Maar, maar, dat maar dan, ja. het, het moet niet zo groot zijn dat het gevaar... dat het omdraait je hele economie neemt. Dat zijn de systeembanken waar we het over hebben ja, altijd. He? Dat, dat moeten zijn... we niet meer hebben, Jan. Het is helemaal jouw onderwerp, geloof ik. Ja Goed, goed, wat, ik ben, oh, ben arm, dus hey. moet het goed opletten. Uh, Piet heijn naar de, de Raad van State. Piet hein. Uitstekend. Vind je dat goed? Ja, ik, ik, het lijkt mij... Nee, goed, hij waarom, weet er aardig wat goed? van. Hij weet ja. aardig wat van. Ja, maar wie moet het anders doen? Nou, oké, Jok, hem misschien. Maar nou, die is gevraagd. Ja, dit, die schijnt gepost te zijn, ik heb het gehoord. Ik begrijp niet helemaal, dat dan is er brand... en dan biedt iemand je de nooduitgang... en dan zeg je nee, liever niet. Ja, Dit was doen. toch voor Job de manier om te zeggen... Ja, ik had heel graag de PvdA groot willen maken... maar ja, ik ben gevraagd van de Raad van En er, dus ja, ja, ja. er wacht een groter er ambt, hè? Er wacht een groter ambt. Ik zie het Job ook wel doen. Ja, natuurlijk. Ook, ook een goede jurist, volgens mij. Ja, oh, en, ja. dat is, en dat is wat je wil. Nou ja, Donner of Job kan Ja, ik weet het allemaal niet. En, en, en hij heeft geen gedoe meer met het volk dan... omdat je gewoon nee. lekker op een goede plek wordt ingezet... en fuck uh, het volk, dat, ja. daar kan je op. goed. Maar Piet Hein Donner, daar, daar, daar moet je toch tegen zijn? Waarom? Dat, dat is, die, dat is een, een hele oude gereformeerde man... Ja, maar het is wel een verdomd goede jurist, volgens mij. En hij heeft aardig wat ervaring. Hij heeft overal en nergens binnen, binnen Nederland... Ja, ja dat maar, vind ik zorgelijk heeft, genoeg. De, dat is het, ...gezeten. Ja. En volgens mij, als, je, als jij voorzitter of vicevoorzitter van de Raad van State wordt, dan moet je een hele hoop ervaring hebben en weten gewoon hoe het spel gespeeld wordt. En, en wat vind je dan van het de, van de commentaar van uh, Jopper de Popco? Dat hij zei van, ja, maar een worst mag zijn eigen vlees niet keuren. Ja, ik vind het een beetje onzin. Ja, die man die zit... Je hebt, je hebt het nu, hij is nu minister in deze kabinetsperiode. En die, De, de, de vicevoorzitter van de Raad van State zit er meestal een jaar of 10, 15, en daarna komen ongetwijfeld wel weer andere kabinetten. Misschien ook wel kabinetten waar de PvdA in zit. Oh, en dan is nee, hij toch? nog steeds... Wie zal het zeggen? En dan is hij nog steeds vicevoorzitter van de Raad van State. Dus laat het. Maar Jan, we hebben vorige week toch al vastgesteld... dat we uiteindelijk liever Piet Heijn in de Raad van State hebben zitten... dan in het kabinet. Ja, dat is wel waar, hoor. Dus Misschien we dan toch, goed als we dat toch moeten kiezen... Maar ik vind het toch wel angstig omdat hij zo raar... met, die, met, de, met de wet openbaar bestuur is omgegaan. Nee, en die en is dan, dan de onderkoding van Nederland. Maar die vindt dat ja, de WOP... Zeg maar, een journalistenspeeltje wat veel geld kost... en openheid Dat is echt een ja, behoorlijke faal. Ja, een je beetje stel. angstig vind ik dat dan. Nee, je moet, je, moet, je moet met je klauwen van die WOP afblijven. Want daar hebben mensen gewoon recht op. En als dat dan geld kost, nou ja, dat kost democratie. Nou ja, nou, maar maar hij, vindt, hij vindt het natuurlijk wel. Hij vindt dat hij een man is die meer weet dan wij doen. Nou, dat is nou, wel ja, maar waar, uiteindelijk Maar uiteindelijk, kijk, de Raad van State mag adviseren en die mag, mag kritiek geven op wetsvoorstellen... maar die maakt natuurlijk geen wetsvoorstellen. Okay. Dus ja, uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer... en ja. het kabinet wat er gebeurt. Hey, en de koningin is uh, de, de, daar dus uh, de baas van. Ja. Uh, vind je dat uh, goed? Ja. Oh god, jezus, waarom? Omdat ik... Nou ja, laat ik, laat ik er dit over zeggen. Even kort, hoor. Ik zal het duidelijk doen. Nee, laat ik niet. Pro-koningshuizen met de vinger in de pappen. Nou ja, vragen. ik denk... Als, jij nou, als je nou kijkt naar de afgelopen verkiezingen en die ja. uitslag... En ja. hoe lastig dat het ja. allemaal ging. Ja. Ja. En als je kijkt nu wat er in België gebeurt... waar je ook een hele lastige uitslag hebt... dan is het fijn als er iemand is die af en toe kan zeggen... en nou ophouden met het gezeik en zorgen dat je werkt. Dat is waar, maar de enige reden dat? dat ze dat mag zeggen... is omdat ze toevallig in de baarmoeder van Juliana zat. Nee, maar dat, waar ben ik, daar heb ik ook wel moeite mee. Dat begrijp ik ook. Ik het is niet zo dat. dat ik, ik, zit heel erg, ik zit er gewoon heel erg tussenin. Ik oh. denk, enerzijds, ik zie geen oplossing. Heel meer, erg plan. tussenin. Je bent toch niet van de d jongeren Nee, Ik dacht het niet. Nou, de dus ja, die, die zijn er vrij helder in, want die willen volgens mij het per definitie afschaffen. Dus. Ja, nee neem gelijk ook. Nou ja, goed, dan hebben we natuurlijk die andere mafkeels. Jan, we pak hem maar beter tante, geet. Ja, we hebben het weer over Greenpeace. Green ja, toch? Gaat niet Jan. En ja, nee, maar, ik, ik ben, Jan. Ja, die trein om dat te ontsporen, dat vind ik toch een gek ding. Nee, maar het gaat goed met je. Dat gaat heel goed met mij. Nee, ik, ik, was ik, even ik zag, ik zag sowieso zo'n dwaling. Nee, als je wil weten, was ik, ik aan het <laughs> nadenken over de koningin. En ik ben natuurlijk een rabiaat monarchist. Kijk, je dat nou? Ja, vanwege al die heerlijke prinsessen. Ja, ben je dan wel vies nee, ben ik ook. Ik, dus ik zit er ook tussenin. Ik het was Martijn. Tussen die Martijn, zit is er ook. De... Ik denk, God, dat zou toch jammer zijn als we dat niet meer hadden. Leuk, die folklore. Even wachten. Ja. Bij, bij welke prinses zou je de liefde, liefste ertussenin zitten, oh. <laughs> Jan? Ik ben toch wel. Ja, natuurlijk. mij niet zeggen. Nou, het is wel Ja, vind ik heerlijk. Weet nou, je dat die Laurentien. Ja. Laurentien uh, nou, is mijn ding. Nee, nee. Ja, dat is een beetje een peekrijs eigenlijk. Die ja. lijkt me een paar van Gruntz Dat is toch ook ongelooflijk? Hé, maar een actie, Wat vind jij daar nou van? Ja, het, het tekent ze. Nee, ik vind het echt absolute, echt waanzin. Als je nou zo bang bent dat het misgaat met het kernaval... en dat is volgens mij wat ze probeert te zeggen... dan moet je met je klauwen in die rails afblijven. Ja, het is een beetje Simpel dat je de, de zeeleeg vis en zegt... kijk, dit, dit grieke als je de ja, dus, zee vis. Ja, dat is het, dat is het. Nee, het, het, het, ik vind het echt waanzin. Maar betekent dat het dus ook oppakken die lui... in het kajot en sleutel weggooien? Nou, nou zeg... Ja, we dan zit je, je net te zeuren over, over Pieter Hendron en, en ze wop, wop prikkelen en dan ga je dit doen. Okay. Extremist. Het is maar goed over de erbij Oeh, Dus daar gaat mijn ministerschap, begrijp ik nu. <laughs> ja, is, nou, maar, maar we dealen dat nog wel in, uh, in, in, in, ja, ja, verder. Maar goed, een. ze hebben dus een Donk gat een. voor anderen anderen zijn er ja. zelf in geflikkerd. Nee, het is waanzin. Ja, Helemaal ja. waanzin. Hé, hey, en toen zat, uh, zat ik ook nog de wereld door te kijken en er zat jelle Kostius. Dat is die man met die natte ogen die zomergasten verpest. En die zei op een gegeven moment, Theo van Gogh heeft met zijn columns dit land kapot gemaakt. Wat, heb jij dat gehoord ook? Ik heb, het, uh, nee, ik heb het niet gehoord. Ik kijk eigenlijk nooit naar de wereldrijd door. Maar uh, ik, uh, ik heb het via Twitter gezien. En wat vind je dan van een uitspraak? Wat is er voor een uitspraak? Ik vind het een beetje Ik vind het echt treurig. Ja. Dus, het echt dus meneer Brand Korsjes, die is zelf ook columnist... die schrijft stukjes ja, over huurtekezen. Ja, dat is en over, vader, over, toch? Nee, uh, Jaller ook. Ja, kijk, maar Jalle hij is een ook oh. en die, en, en zus, En die Deetje. schrijven over huurtekezen en over ja, kijk, toiletpapier. En, en, en Theo van Hooghe, die besprak dan de politiek. En die heeft dan het land kapot gemaakt maar met ja, stukjes schrijven. Wat, je, je kan nooit het land kapot maken met een paar stukjes schrijven. Dus dat is sowieso een groot onzin. Waar we wel een beetje voor op moeten passen... is, je had vroeger natuurlijk altijd die politieke correctheid... dat je niet mocht praten over, over hoe het misging met... met integratie En dat je niks over andere culturen mocht zeggen. En ik ben blij dat we daar vanaf zijn. Maar je ziet af en toe ook wel een beetje dat het omgekeerde nu had gebeurd. Dus dat er een soort van nieuwe politieke correctheid is. Namelijk dat je dat per definitie niet mag zeggen. Dat je daar niet mee eens bent. En daar moeten we ook een beetje voor oppassen. Niet dat ik die stromingen aanhang hoor. Maar ik zit gewoon... Dat was een, een, een vrij vrij gematigd mens hebben we hier aan taal. Ik ben, nee, ik ben het helemaal eens met de, met de Theo van Goghjes van deze wereld. Um, ik vind alleen als wij al die tijd belopen, Zaneke... dat wij dingen niet mochten zeggen omdat er een soort van pressie was... dat we dat, ja. dat, we dat niet mochten. Ja. Dan moeten we het omgekeerde andere mensen ook niet aandoen. Dat is het enige wat ik zeg. Je wordt er helemaal een beetje stil van, hè? Ja, maar je bent nu al bezig met het premierschap... Je bent het is ja, hij is al een beetje, een beetje gematigd. En het ging er trouwens om dat Ramses en Shaffi uit de lijst ging, volgens mij. Wat voor lijst dat ook is. Mm. Nou, die, die oude Dementen... De de bleef Hij staan. De is toch dood? Die bleef erin staan. Ja, vind je ja, de, de, de Rams en Dat is toch de oude Dementen mafkeer? Nee, hij is hartstikke dood. Hij is al. dood. Hoog, oh, hoog, ja. Sammy, kijk omhoog. Ik kijk Sammy, wat deed Freek de Jonge in die lijst? Dat was <laughs> een goeie. Nou, Wat doet Freek de Jonge überhaupt nog een lijst. Is, nou, nou, ik vind dat, ik een, vind dat een, het Freek een, de jongen, een, uh, nee. De nee, nee, nee, maar zijn vrouw maakt wel mooie clownspakken voor hem. Dat alleen al... Is en zo ze kan heel uit. schattig spelen op een fioltje, dat is waar. Ja, wie er ook in die lijst hoort, dat is mijn blonde vriend met bril naast mij. Die nu het volk gaat toespreken. Het is tijd voor La Roos. Iedereen heeft alleen slechte plannen, en minister Donner zeker ook. De aanstaande onderkoning wil nog even, voordat hij naar de Raad van State vertrekt, zijn potlot over het land trekken. Meneer voegt even een paar provincies samen. Met de zogenaamde Randstadprovincie moet Noord-Holland, Utrecht en Flevoland één worden, want dat is ook zo makkelijk en het scheelt geld. Ik vraag me eerlijk gezegd af of het ook zo makkelijk is, want laten we eerlijk zijn, hoe groter het gebied, hoe moeilijker te besturen, kijk eens naar Europa zou ik zeggen. En goedkoper lijkt me ook stug. De bureaucratie zal blijven bestaan en waarschijnlijk geen ambtenaar ontslagen worden. Maar naast dat je er weinig mee opschiet, is er nog één probleem. Ik wil helemaal niet samen met Utrecht en Flevoland. Utrecht is een niksprovincie. De stad Utrecht is helemaal vreselijk. Maar een parel vergeleken met Flevoland. Dat stuk land is alleen maar zonde van het IJsselmeer. Wat een armoe! Lelijke steden, lelijke mensen, alles is er lelijk. Daar wil ik niet bij horen. Als je nou zo nodig provincies wil samenvoegen, doe het dan als volgt. Noord- en Zuid-Holland samen, want dat zijn de enige twee waar echte steden zijn en waar het geld verdiend wordt en waar normale mensen wonen. Dan doe je alle carnavalsvierders bij elkaar met Limburg, Brabant en Zeeland. Dan gooi je de boeren op een hoop met Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en laat je Utrecht het lekker uitzoeken en geef je Flevoland weer terug aan de natuur. En klaar ben je. Mythe is wat een mooi stukje waar. Het was dat weer van Jan Roos. Voor mij uh, maak ik hiermee het landstuk. Maar natuurlijk. De partij ook. Zo is het. Muziek. Nou, muziek. muziek. Leuk, leuk. Pla een blaadje. The gentleman caller in the blue suede shoes. He don't know what to do. He just wants to look good for you. To tell you what Nou, dat was hartstikke leuk, zeg. Dat was Counting Cross uh, met Good een Time. Een, ja. En je denkt, wat is dit nou opeens voor een VPRO-muziek? Nou, dat was aangevraagd door Martijn Jonk van de JOVD. Nee, eh? Ik ben een groot fan van de Counting Cross. Ik, ben, uh, ik, ik ken nog één iemand anders die het samen met mij is. Wacht even, vroeg ik uh, leg iets uit over de Counting Cross? Nee, jawel. Want ik voel me nou, als je het over de Counting Cross gaat hebben, voel ik me altijd een beetje aangevallen. We gaan niet, toch niet over muziek. Dit is ja. geen muziekprogramma, nee, Oké, okay. Sorry, sorry. Nee, joh, vertel uh, maar, hartstikke leuk. Counting Cross, wat, wat vertel nee, dan je? Nee, ik vind het geweldig bent. Ik vind het echt een geweldig bent. Kort, ik ken nog, nog één iemand anders die het ook leuk vindt. En verder vindt iedereen het in mijn omgeving depressief en kut. En wie is het? Wie, die ander die het ook ja. leuk vindt. Dat is Herman van Hunnik. Dat is de, de, de politieke assistent van staats, de staatssecretaris Zijlstra. De Herman van Hunnik. Dat is de enige. In de Held die het is. Het lijkt een beetje uh, een, een artiestennaam. Herman van Hunnik. Hallo, mijn naam is Herman van Hunnik. <laughs> ja, ik was wel de <laughs> nou in, joh. Mijn Niet naam is Herman van Hunnik. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben meis, uh, echt, Oh, sorry, Jan. Wat, ja. Uh, ja. Uh, Luisteraars. We, we zijn hier nog steeds met de, met de baas van de jonge VVD'ers, eh, koning van de JVD, Martijn Jonk. Zo Martijn, één jaar Rutte 1, was het een feest? Nou, de, de, de, het is in ieder geval niet het kabinet waar rechts-Nederland per definitie zijn vingers beaflikt, zoals ons is beloofd. Nee. Er zit nog wat nivellering in. Defensie is gesloopt. Um, maar er zijn ook een, uh, en het pensioenakkoord, waar ik ook niet heel erg gelukkig mee ben. Maar er zijn ook een hele hoop dingen wel goed gegaan. Als je kijkt naar buitenlands beleid, dat loopt volgens mij lekker. Um, sociale zekerheid wordt aardig aangepakt. Dus ik, ik, ik, ik ben eigenlijk wel blij dat er is. Maar, maar, en ik ben ook blij dat het blijft zitten nog. Wat voor cijfers zou het geven? Nou, het is een goed begin, 7,5. 7,5? Vond je het hoog? Ja, vind ik wel hoog. Maar nou, ja, ik, ik kan tegenwoordig doorrijden op de weg... Ja, dat, dat, nou, dat is... Alleen dat is, is een, al een acht. Het is een populistische bullshit, die 130 kilometer regel. Ja, maar, maar het is wel heel vijf, Het is toch maar. lekker, precies. En het levert waarschijnlijk geen kut tijd de winst op. Maar het is toch wel lekker dat je denkt... Hé, ik mag eindelijk een keer iets meer van de overheid. Meestal mag je alleen maar minder. Nou, nee, maar dat is het toch ook. En die schuldvagen, dat is, dat is toch wel een hartstikke leuk wijfie. Wat? Ja, die schuld. Oh ja, die. Nou nee, ja, goed. <lacht> hey, uh, uh, uh, Mark Rutte, hoe doet hij het? Als hij, doet het goed. hij doet het goed. Nee, in die debatten is hij nog steeds, uh, de, de, doet hij het nog steeds echt geweldig. Een paar kleine foutjes gemaakt, maar volgens mij doet hij het echt goed. En ik denk dat hij ook wel de man is. Kijk, als je inderdaad bij dit kabinet kijkt... dat ze heel veel steun nodig hebben van de oppositie. D66, GroenLinks, PvdA noemt allemaal maar op. Dan is hij wel de man die ze het ook gunnen. En dat is denk ik het ijzersterke van hem als minister-president. Dus is een lieverd. Ja, het is okay. Nou ja, het is, het, is, het is niet per se een lieverd. Maar het is wel, het is wel gewoon een... een, een Dat een, lijkt een, mij wel een lieverd. Een fan die zijn hand uitsteekt en waar mensen bereid zijn om mee in het bootje te gaan. Hé hey, Martijn, je, je, je gaat toch niet altijd de kontkusje van de baas in? Ik was het niet van plan. Wat doet hij dan verkeerd? Nou, dat zei ik toen net al. Er is het pensioenakkoord, is niet best dat is opgeleverd. Ze gaan defensie behoorlijk kort wieken slopen. Um, er wordt veel te veel geniveleerd. Maar um, wat is er mis met defensie slopen? Dat, dat, dat klopt van geen meet of gewoon geen kant wat dit kabinet doet. Wat, wat? het mis is met defensie slopen. Ja, ja, ze gaan een miljard, ze gaan een miljard met defensie dat weghalen. Prima, en er he? zit al heel weinig. Ja, maar je hebt het niet, je hebt het niet voor niks. Nee, wat jij nou? Maar wat jij nou doet, dat is nou precies waarom het kabinet zo makkelijk kan snijden in defensie. Omdat je namelijk niet ziet wat het doet. Hij, hij gaat mij bijna hippie noemen hoor, zeg je dat? Ah, nee, hippie nou, vind je, jou hier ook. Heel erg. Je, bent, je bent een bomen, bomenknuffelaar. Ben ja, geloof ik 219 Blijf tanks. Blijf met tanks, ga, heb je takken vinden. Zou jij dat gat zitten graven onder die sporen? Ja, dat ja. Ja, ja. gaat. Ze gaan 219 ja, ja. tanks verkopen. Wat moeten we met tanks? Nou ja, komt er hier een vijand binnen, Tanks Tanks worden bijvoorbeeld in Afghanistan dan nog steeds gebruikt als je daar als je een of ander land binnentrekt, dan heb je nog steeds tanks nodig op de grond. Wel nee, op in Afghanistan het zijn, dan zijn helemaal geen tanks, joh. Er zijn, er zijn dat, ja, het zijn niet onze tanks die er natuurlijk nee, zijn precies. gaan, maar de, Canade de Canadezen die hebben tanks in Afghanistan gehad. Dus je hebt dat materiaal gewoon nodig en je kunt niet maar blijven snijden in defensie en blijven snijden. En dat is wat er nu gebeurt. En, oh. en iedereen die denkt, maar ja, je hebt het toch niet nodig, want het is wereldvrede en het ja. is allemaal zo leuk. En ondertussen vliegen die Russen hierover met die bommenjagers om af en toe eens te testen hoe we op onze defensie ervoor de ja, staat. En wat, wat je, je, ziet dat de spanning, je ziet dat de spanning in het noorden oploopt, in de noord, weet je wel, de de rondom in de Noordpool. Aangezien de ijskap daaraan smelt smelten is, er zijn gigantische gasvelden en olievelden open komen te liggen. Ik dacht dat je over Groningen had. En hadden. het hele idee dat, dat, dat, weet je wel, dat we nooit meer een oorlog zullen zien en dat het Nederlandse leger per definitie overbodig is, dat is echt kul. Nee, maar ja, ze, komen, ze komen echt binnenkort Ameland binnenrollen hoor. Wie ik de moffen? Ja, nou weet ik veel. Iemand. Naar de Russen? <laughs> De Belgen? Wie gaat dat doen? Of de veerboot? Of de, veerboot. de veerboot. Ik denk dat we, ja. alleen, maar, we hebben alleen maar swat teams nodig die die af en toe een mafketel uitschakelen. De, ja, ja, ja. Nee, joh. Nee, ja, ja, ik, ben, ik er, nee, ik ben er klaar mee. Met mij? ja Nou, dan flikk je toch op? Gooi maar uit, plaatje op. Ik ben We gaan. Nee, maar even zie Premier 2.0 hebben we daar. Sorry, sorry. Ik heb überhaupt contact met Premier 1.0 Martijn? Ik spreek hem af en toe bij vergaderingen, bijeenkomsten, maar ik heb geen. Ik zit niet iedere week met een te bellen. mag hij een beetje, denk je? Ik weet het niet. Maar volgens mij, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Volgens mij vindt hij me wel aardig. Maar Voelt hij zich ook al bedreigd door je? Lijkt me sterk. Echt waar? Nou, ik, zou, ik zou doodzenuwachtig worden als ik wist dat jij hier bij echte Janne zat. En daar hier, je plannen was aan het ontvouwen nee, dat is, voor dat de toekomst. Zegt, zegt hij hoi Martijn? Of zegt hij oh, uh, uh, collega Jonk? <lacht> hij, zegt, <lacht> uh, <lacht> hij, zegt, hij zegt hoi Martijn. Echt waar? Ja. Nee. Hoi Martijn. Nee. Martijn. Ja. Piet! Nee. nee. <lacht> nee. <Maar> hij, zegt, <lacht> uh, <lacht> hij kent je dus. Ja. En Wat leuk zeg ik. Nee, maar, maar, maar jou je... kent hij ook toch? Ja. Nee precies. Ja, maar voor Jan is hij niet bang denk ik. Nee, die is wel bang voor me. Nee, dat bedoel ik. Hey, uh, Steffi Blok, uh, de, de fractievoorzitter, die heeft gezegd, oh ik wil nog wel acht jaar doen. Je zegt net, ik ben blij dat het zit, ik hoop dat het blijft zitten. Acht jaar? Nou ja, de, kijk, wat mij betreft mag het best nog een keertje door, maar dan moeten we wel echt wat andere dingen gaan doen. Vertel eens wat. wat ik Nou ja, bijvoorbeeld daadwerkelijk is uh, die sociale zekerheid gaan aanpakken, dat je de WW wat gaat inkorten. Um, de, de, ook eens echt naar, die, naar een nieuw belastingssysteem kijken, en dat je ook de hypotheekrente aftrekt, meteen ik ja. dan. Ja, met een nieuw belastingstelsel. En wat ik wil zeggen, dat is anders dan wat bijvoorbeeld PvdA of D66 of GroenLinks roept. Um, maar dat je daadwerkelijk al dat geld dat je nu via de overheid, via die hypotheekrenteaftrek, weer teruggeeft aan mensen. Gewoon direct aan mensen teruggeeft. Oftewel via een vlaktax of een systeem zoals dat. Maar dat... Um, kortom, ik vind, het, ik vind het een prima idee als je nog een keertje doorgaat. Er is een hoop, hij um, vertelt een hoop. Kunnen we eventjes terug... terug... Maar dan... De, de, de... Jij bent net failliet verklaard, maar je deed het maar door. Ja. Als ik geen hypotheekrenteaftrek meer krijg, Martijn. Ja, ik weet het. Dat, roos, uh, dan roos was top hoor. Ja, dan kan ik het uh, wel in de wind <laughs> aangooien. Wat is dat nou joh? Nee, kijk, het idee, het idee zoals wij het hebben voorgesteld. Oh, um, dus leg het één um, keer rustig hebben een, uit voor ons. We, een we, een, engoudig, een belasting, uh, we hebben een ja. nieuw belastingplan geschreven bij de JOVD... Uh, door laten rekenen door het CPB. Ja. Ja. En, um, en ik hoorde... Toevallig van de week dat het ook bij de serre op tafel heeft gelegen, om daar eens te bespreken. Dus het heeft enigszins zin. Wat wij voorstellen is één vlaktaks voor iedereen. de aftrekpost zit zo, moet ik even uit mijn hoofd, volgens mij 32,15%. procent. Heerlijk, joh. Twee aftrekposten. Namelijk eentje, de algemene aftrekpost en eentje voor de arbeidskorting. Ik wil een flauwe grapjes gaan we vanavond niet doen. Zit hij met de overwinter van de Playboy? En jij hebt het over aftrekpost. Sorry. Ah. Nou, het is dus jammer dat we hier geen start leuke hebben. doorhebben. Ja, precies. Start even als een lachbank. Goed zo. Nou, oh, Dankjewel, oh, oh. Jantje Roos, voor deze wereldgrap. Nee, oh, nee. Wil je nog een keer herhalen? Nee, Zal nee, ik ondertussen gewoon rustig doen? verder Kunnen we vertellen over de belastingplan? Ja, ja. Heb ja. je ja, het goed? Nou, daar was hij. Zo. Het moment Tot, van ah, ja. je Afijn. Je schrapt alle heffingkortingen die je hebt, behalve die twee. Um, je haalt ook verder al die aftrekposten eruit, dus ook de hypotheekrenteaftrek. En je geeft gewoon iedereen, in plaats van 40 miljard, wat we nu doen rond te pompen via al die aftrekposten, geef je mensen gewoon aan de voorkant terug. Wil je nog iets zeggen over Zo de simpel is het baasplan? <lacht> Ongelooflijk, ja. dat is je niet van, Goed, wat is die scherp. Hey, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik ben voorstander, weet je wie ook trouwens uh, binnen de VVD ooit voor was? Uh, je Wilders. Nee, Rita Verdonk. Nee, Rita, Ver nee, Rita Verdonk, echt waar? Ja, dat is ook ja. oh. nee, klopt, die, Wilders. Ah, die had het op 25 Ja, in. maar die had het nooit doorgerekend. We hebben het door laten rekenen. Heeft Rita wel eens verschil? überhaupt iets doorgerekend, denk je? Ik, ik durf daar niks over te zeggen. Voor, je, voor wie was jij toen? Ik was, ik was toen voor Rutte. Ja. Dat zal natuurlijk iedereen achteraf zeggen. Maar ik vond het ook oprecht, want ik heb, ik heb Rita nooit echt... Ik heb nooit er wat in gezien. Wat vind je nou van die gedoogconstructie? Ik ja. vind het, het werkt best oké. Okay. Echt waar? Het ik vind het echt prima. Weet kijk, wat nee, het, het probleem okay. is? Dat heb ik toen al gezegd. Um, kijk, ik had, als je mij zou vragen, welk kabinet zou ik het liefste zien? Dan had ik het liefst een kabinet Welk kabinet zou jij het liefste zien? Welk kabinet zou je het liefste zien? Nou, het liefste zien dan, dan had ik het liefst een kabinet gezien, VVD, CDA, D66. Weet je wel, een mooie mix... Tussen, um, t, t, t, t, tussen conservatief beleid en liberaal beleid. Um, en en nou ja, alleen het enige, het enige wat gebeurd is dat de verkiezingsuitslag het niet toeliet. Nou, dan moet je op zoek naar wat anders. Ja, je kon kiezen tussen paars... Um, of je kon kiezen tussen deze optie, ja, buiten alle andere opties die nog mogelijk waren. En dan is het, weet je wel, het is of, door, of je door de kat of door de hond gebeten wordt. Kijk, dit betekende dat, um, dat je wel op een aantal vlakken: veiligheid, justitie, um, buitenlands beleid, een bezuiniging, en een hele hoop goede dingen kon doen. Um, maar andere dingen, zoals waar ik vind dat, hè, dat tekort in wordt geschoten, die hervormingen, um, het onderwijs, et cetera, nou, dat moet je ja, laten lopen. Ontslagrecht, het, nou, het, het, het is linksom. Is weet wel, het, het, het is echt door, of door de kat of door de hond gebeten wordt. En ik vind het niet zo. Ik vind het eigenlijk best goed werken. Maar die PVV, vind je dat niet een beetje een partij met uh, mafketels? Ja. Ja, Dus dan ben je toch geen voorstander van dat ze gedoogd worden? Door nou ja, de, de de, de, kijk, het wordt, het wordt een ander verhaal op het moment dat je met ze in een coalitie gaat... en dat ze ministers gaan leveren. Maar volgens mij, als ik het zo zie, komen ze keurig uh, De hun afspraken na... Ja, dus dan zijn ja, toch eigenlijk er, geen mafketels. beetje nou ja, en dat er dan af en een een een uit de En vliegt, omdat, die, omdat die, en dat gebeurt ook wel hoor, dat ze echt maffe dingen zeggen. En maffe dingen voorstellen. Ook. Ik beetje zo'n zo zo hoofddoekjes. Uh, die, weet je wel, die kop voor beetje tax. Of een er af, tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen beetje een de een beetje een beetje een hoofddoekje uit de de politie maar trekken, omdat je een meer een beetje een beetje een beetje een je niet beetje een hoofddoekje. Ik dwaal af. absurd, echt absurd. een Alleen... krijg een dan een een Ik een je, nou? Dus zodra de kop voor de tax valt, ben ik weg. Waarom dan? Ja, ik weet het nou wel. Dit zijn mafketels, ja. Ja, maar dat zijn we toch over eens? Daarom. Dus, dus, dus ja. Ja, dus ja. Ja, nee, ja. Hey, sorry, maar... Nee, je hebt dan, gelijk. Dan denk ik ja. Ja. Dat weten we nou wel, die ja. kop voor de tax nou, hartstikke mooi. Ja. Sorry dat ik je even onderbreek met haar. Nee, maar je hebt gelijk. We gaan namelijk uh, voor naar het hoogtepunt van deze show. Oh, nee toch? Jazeker. Hé, hey, wacht even. Hoogtepunt! Wat? Hoogtepunt? Ja. <laughs> Ik had hem nog gemist. Nee, ja, sorry, dit is de mogelijkheid voor al onze vrienden... om zonder veel missen even te pissen op dit programma. Het is tijd voor het nieuwe van ons huisgebouw. U kunt nu gaan bellen met 0800 1121. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Ja, het is weer tijd voor de hobbyproject voor onze enige echte kebouter. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is de vraag? Bel 0800 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het nieuwe enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte Janne t shirt Overigens, bel naar 0800-1121. Als je weet welke drie nieuwsfeitjes in het citaat verborgen zitten, de kebouter heeft ontzettend zijn best gedaan, dus het wordt lachen geblazen. Tot nu toe is minister Schippers nog droog. Dat is onderzocht nadat, zoals ze dat wilde, haar lichaam ter beschikking kwam aan de wetenschap. Droog! <lacht> Jezus! Mijn hemel! Nee, in ieder geval, als je weet welke de nieuwsfeitjes er vervolgens ja. zitten in dit citaat, uh, bel je naar 0800 en wie je straks het enige echte jan t shirt En ik zal nog één laten horen, want dat is hartstikke grappig. Op één keer dan. No. Tot nu toe is minister Schippers nog droog. Ja. Dat is onderzocht nadat, zoals ze dat wilde, haar lichaam ter beschikking kwam aan de wetenschap. Ja. Dit is het werk van een complete waanzinnige. Ja, dat is het werk van een kabouter. Echt verschrikkelijk. Wat een onzin. David! Ja? Hoe is het nou? Ja, goed, met jullie. Ja, is het goed, joh. Ja, David, lijkt Leo er wel. Ja. Ik vind het een hele top uitzending, joh. Fijn. Ben je er nou? Martijn Jong, dat, uh, dat klinkt echt als muziek en moore wat man allemaal te vertellen heeft. Oh ja, joh. Maar, ik vind wel dat je heel veel praat. Is dit je neef? Is heb je het? het Fons Jong. jong. Ik David, David Jong, een hoop familie aan. <laughs> ja, David Jong. Hé, <laughs> hey, David, heb je nog uh, naar het uh, spel geluisterd? Ja. Nou, geef de antwoorden wel uh, hoor. Ik, ik, ik hoop het te weten. Ja, ja ik hoop het uh uh, ook. Leuk. Minister Schippers en de huisartsen? Ja, toppi, toppi, toppi. Hé? Nee. Nee, nee, nee. Nog één keer. We beginnen nee, nee, nog even één nee, nee. keer. Nee, nee, nee. Minister Schippers was goed. We doen deze ja, ja, Schippers was wel goed, ja. ja. Uh, Schippers en iets met zorg? Ja, ah, precies. precies. <g ở> <lacht> nee, ook niet. Is jammer. Nou. Er is niemand anders. Ja, weg ermee. Dus doe <lacht> weg ermee. We geven je nog één kans, David. Ja, David. Kom en over de rest van Nederland kan bellen naar 0800 1121. Uh, uh, minister Schippers, hè? wat zou minister Schippers nog meer doen? Verzin eens wat. Uh, Oké, okay, wacht. Ik begin bij die andere punten. Goed? Dat is goed. Ja, doe dat hoogt. maar. Ja. Beter. Nou, de oudste vrouw uh, die is overleden ja. en die ja. schijnt een uh, ander gene te hebben of ander DNA. Topie, ja. toppie, topie. Weet je hoe ze heet? Uh, nee, geen ik idee. Wel. Hendrikje van Andol Schipper. 115 ja. ja. ja, jaar oud. Ja. Niet kapot te krijgen, Hendrikje. Uh, nou ja, met de droogte, dat zal wel iets met het weer te maken hebben. Ja, we, ja. Met de we hebben wel een intellectueel te pakken. Nou, nou, nou, nou. No, no. Inderdaad. En, eh... Uh, minister ja, Schippers. Ik, minister zit heel veel te googlen, hè? Wacht hè? <laughs> hey, heb jij uh, gerookt? Uh, ja, ik rookte vroeger nog wel eens Met uh, Iets met sport? <laughs> Met het WK-hongenbalteam? Ja, ik, uh, ik heb ook uh, werken. gerookt uh, in het café. <laughs> ja. En is nou, een rookverbod. Ja, oh, is ja, er ja, een rookverbod? Ja, ja, ja, joh. Oh, je ja. meen dat nou? Ja. En, ja. hier ook trouwens. En dan komt er dan een controleur binnen. Ja. Ja. Ja. En, uh, oh, we hebben Peter. Uh, Daar vindt de wassel, je is er geen moe van. <laughs> Peter. Oké, okay, hoi. hoi. Peter! Peter! Weet je, wist En wij het het Team. Wat? wat? Wat zeg je mee? schippers. Ja, wat is er mee? Hé, dit is schippers. Gefeliciteerd het hondbalteam. Dat is, is de, fijn om te is de, weten. De, is de sociale maar... werkplaats al open, <laughs> op Dit uh, tijdstip. <laughs> Hebben we nog iemand anders misschien? Nee. Nou, Jezus. Dit is ook wel hartstikke moeilijk. Ik weet niet wat je gedaan hebt, Koute, maar dit gaat echt nergens over. Ja, Keboutje, heb je niet nog, heb je nog? Peter, ben je er nog? Ja, Peter, hey, uh, ja, daar ben ik. Uh, er zijn drie uh, nieuwsfeitjes. Kan je uh, verzin er één? Doe oh, het voor. God. Ik ben die tweede vergeten. Nee, gewoon op, sorry. <laughs> nou, Peter, uh, veel, veel plezier. Waarschijnlijp draaien. Hoi. Doei. Uh, laten we het gewoon zo doen. We gaan gewoon... We, uh, hey, staat de Scoop Jingle klaar? Want dit is gewoon de eerste keer dat we geen... Uh, Gooi maar maar in. Oh, oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Heeft Jasper als oh, oh, oh. niet gebeld? We hebben Patrick. Patrick! Patrick! Patrick. Pikk! Pikk! Ja. Hey! Hey, hey. We, Vertel eens even die drie uur want we moeten van dat t-shirt af. Nou, die, die ene die was die van Handels. Ja. die handels, hebben we ja. check. Die ene ja. die hebben we gehad. Hup, check. Maar die, die we nog niet gehad hebben, dat is uh, het rookbeleid streng. Uh, ja. We hebben ja. ja, <pelling> Het is Patrick die het toch goed heeft. Waar kom je vandaan Trek Eh, uh, is Ja, je hebt gelijk ook waarom niet. Zie je niet? wel. Hey, je bent de winnaar van de recht Nederrecht, Nederrecht, recht, Nederrecht, Nederrecht, recht. Ja, de T-shirt en ik kom het wel toe. Je krijgt nu de kabouter van de telefoon en de goed. Ja. Ja. Ja. Ah, Zo, vrouw, de juiste antwoorden dan nog even voor de rest. Overstroming in Thailand, je, altijd lastig. Maar Doe wat ga je dat doen dan? Ik het, hot. Het, het leek op een voetbalaanslag wel. Wat een schitterend spel. Nou. Hoe oh, onmogelijk moeilijk was het weer vandaag? Jezus. Gaan we nog wat doen, Jan? Oh, nou, ja, toch? <laughs> Hé, hey, okay, oh, Serieus Ik zaken. ga eens even jou een beetje hartmassage geven, want dat gaat niet goed vanavond. Oké. Okay. Jij bent een beetje flauwtjes. Flauwtjes? Ja, maar moet je wat eten? <laughs> ik ben zeker niet flauwtjes. Deze week werd in de achterbak van een uitgebrande auto het lijk gevonden. Van de topcrimineel Senol Tuna. Tuna. Tuna heet hij. Tuna. Senol Tuna. Dat was niet een aardige man. Hij was de bodyguard van Willem Holleder. Moord, drugshandel, van alles en nog wat aan de hand. We gaan er even over praten. Ik heb contact met misdaadjournalist John van den Heuvel. Goeiedag, John. Goedendag. Ik, ik, ik uh, uh, ging nog eventjes uh, uh, uh, wat informatie zoeken over die, uh, over die Tuna. En, <lacht> ja. en, en ze, de politie denkt nu dat hij door een Eindhovense bende is vermoord. Wat denk jij? Um, nou goed, er zijn wat scenario's. Maar, maar uh, het feit dat hij uh, ruzie zou hebben met een, met een uh, aantal Turkse criminelen uit Eindhoven... dat had ik inderdaad ook gehoord. Dat heb ik ook... De afgelopen dagen al het een en ander over verteld. Um, en dat hij een ontmoeting zou hebben om daar het een en ander over uit te praten. En dat dat niet allemaal heel erg uh, goed is verlopen. Dat mag je wel zeggen, zeg. Als je, ja. als je, als je even je gaat de boel nee, uitpraten. Uh, en voor je het weet lig je verkald in de achterbak van een auto. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje lullig. Dat je, dat je topcrimineel bent. En je bent, bent de bodyguard van Willem Holleden geweest. En dan word je uitge, uit, uit, vermoord door iemand uit Eindhoven. Dat is toch. Maar dat is de, een van de lulligste steden van Nederland? Maar... Nou, dat vergeet je, nou, je hoor. Nou, we... Eind, Eindhoven is een van de meest criminele steden te, uh, van Nederland. Oh. En uh, eigenlijk uit de, recent onderzoek uh, uh, gebleken uh, de crimineelste stad van Nederland. Alsjeblieft. Crimineler ja. dan Amsterdam? Ja, maar, maar dat idee, die misvatting bestaat bij veel mensen. Dat uh, zeg maar, de, de echte zware misdaad in de randstad plaatsvindt. Ja, want bij eindhoven, eindhoven denk je aan, uh, aan spaarlampen in, in, in die vre, dat vreselijke PSV. Nou, dat houdt het wel op. Ja, ja, ja, nou, nou, schop je me heel erg tegen schenen, want ik ben PSV-supporter. Oh, meen je dat nou? Dat, maar ja, maar met dat terzijde. Maar was wel weer uh, Matt zijn eind... vandaag. Hè? Zal ik hem even overnemen? Ja, Jan, je hebt van... volgens <laughs> mij dat gaat dit niet goed. Vertel eens dat... ja, iets ja. meer over, over wat gebeurt er allemaal in Eindhoven dan. En waarom is daar nou juist het centrum van de Nederlandse criminaliteit? Nou ja, het centrum is misschien wat overdreven, maar er zijn nou een paar uh, groepen actief die toch uh, ook wel verwanten weten. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er uh, in Eindhoven en Omgeving eigenlijk traditiegetrouw een uh, ja, soort smokkelcultuur is. Uh, dat er uh, traditiegetrouw veel ecstasy uh, geproduceerd werd. Oh. De laatste jaren is het overgegaan in uh, Henneptilt. En daar uh, zitten wat groepen zoals uh, uh, groepen die, die van Woonwagenkampen afkomstig zijn. Uh, die groep Turkse criminelen die echt behoorlijk heftig... ...zijn op het gebied van, van toepassen van geweld en, en andere vormen van zware criminaliteit. Dat is dus een beetje... En dat en dat gaat, de het, draait allemaal, het draait allemaal rondom drugs dus, begrijp ik. En, en men betwist elkaar daar de macht of hoe, hoe werkt dat? Is Ook, dat zo ja, is het, ja, ja. nou, Het gaat vaak inderdaad om, om, uh, om een machtspositie. En, uh, en ja, er is een uh, lange, uh, wat langere tijd uh, onvoldoende toezicht geweest... Of onvoldoende capaciteit geweest om die groepen echt het leven zuur te maken. Okay. En uh, daardoor zijn ze de afgelopen jaren een beetje onaantastbaar geworden. Maar de politie en justitie probeert, dat nu weer, uh, probeert de heren weer terug het hok in te krijgen. Hé hey John, uh, die, uh, die Senol Tuna ja, die is uh, sleeping with the fish, hè, zo, uh, zo zeggen ze dat uh, bij de maffia. Uh, uh, hoe groot was die gozer eigenlijk? Nou, ik, ik heb niet over zijn lengte hoor, Niet 1,82 meter, 82, maar meer qua in het criminele menu milieu menu. Nou ja, dat was niet een zeg maar van de kopstukken, maar wel iemand die door de kopstukken graag gebruikt werd als vervelende klusjes moest worden uitgevoerd. En uh, het was een man, die, uh, ja, een ervaren vechtsporter, die ook wel in het verleden bij, bij kooi gevechten meedeed. Uh, dus ook wel goed, zo met fysieke gevecht was, maar ook wel gewoon met wapens uh, rondliep. Oh. En dus als er, als er hele vervelende klusjes, geweldsklusjes moesten worden uitgevoerd, dan werd hij, uh, werd hij te hulpgroepen. De pitboom. Oké, okay, dus, dus hey, maar, maar John, ik, is het ook te denken... hij was natuurlijk wel een, een, een bodyguard van Holleder. En, en, en rondom Holleder speelt nu weer van alles. Hè? En, ja. en, en is het ook niet denkbaar dat hij uh, vanwege dingen die hij weet... over, over zijn broodheer uh, uit de weg is geruimd? Of, of ben ik nou weer paranoïde? Zoek ik nou wel iets achter... Ja, nou goed, je, je moet in, in, in uh, dat soort afrekeningen in principe niks uitsluiten. Maar die kans is niet zo heel groot. Oleden zit al uh, bijna zes jaar achter de dralies. En uh, dat wil niet zeggen dat je dan helemaal niks meer kunt of, of, of niet meer bij, bij ruzies betrokken kan, kan zijn. Uh, dat ook niet, maar ik heb eerlijk gezegd niet het idee. Het is niet de eerste gedachte die opkomt okay. dat uh, Holleder hierachter zou zitten. Nou, hij is dus nu hartstikke dood. I is dit het begin van, uh, van een uh, ja, nieuwe onderwereldoorlog? Dat we straks uh, de een en de ander weer uh, tussen de vuilnis zakken vinden? Nou ja, laten we hopen of niet. Maar de, de ervaring leert wel dat op het moment dat dit soort dingen gebeurt, kijk, uh, zo'n meneer Toena heeft ook weer allerlei vriendjes en die maakt ook weer deel uit van, van groepen of clubjes die dan uh, die, die, die, ja, die dit niet leuk vinden natuurlijk. Die bo misschien boos zijn, die uh, ja, laten we zeggen, dan ook wel weer uh, iets, iets vervelends zouden kunnen gaan doen. Dus. Um, het is spe speculeren als je zegt, van, nou, nu gaat er een gangsteroorlog uh, plaatsvinden... of nu gaan er weer nieuwe liquidaties plaatsvinden. Uh, maar je moet ook niet uitsluiten dat er wel wat mensen... Ja, nu toch, toch uh, zeggen, hierop weer gaan reageren. Goed, nou, we, we gaan het allemaal in de gaten houden, John. Dank je wel voor je, voor je toelichting. Ja. En, en ja, we, we, we kijken uit, denk ik maar, hè? Eindhoven, jeetje. Ik Eindhoven is ja. gekste, nou, nou, het is Eindhoven ja. de doodste is er langs ja. de John van de dankjewel, Tot ziens, graag uh, Oké, okay, fijne nacht nog. Hoi, hoi. Ja, we zijn weer terug bij Martijn Jonk, hoofd van de JOVD, de jeugdparelketting van Nederland. Martijn Jonk! God, wat was ik blij toen de VVD won, want anders ja. zou de PvdA winnen. Uh, toen dacht ik, eindelijk een liberale premier. En dat is wat wij jonge mensen nodig hebben. Een liberale premier. Precies. Hij is alleen... Niet meer liberaal. Vind je? Ja, dat vind ik ja. Nou, waarom? Nou, ben je even een godslastering? Dat ja. zouden we schrappen. Nou, dat doen we toch maar niet. Uh, zondag kopen is ook uh, ontspanning. Is er toch niet helemaal doorheen gekomen? Hé? Hey? Zal ik nog even doorgaan? Nee, ik, ik begrijp waar je niet toe wel. Nee, ja, ja, je, hebt, je hebt gelijk. Ik ben in dat soort punten ook behoorlijk teleurgesteld. Zeker als het gaat om de koopzondag. Kijk, dat je een aantal dingen afspreekt uh, in zo'n regeerakkoord, dat snap ik allemaal. Maar die koopzondag, dat was vrij helder omschreven in het regeerakkoord... wat ja. er ging gebeuren, ja, maar tasjes... de bestaande situatie zou blijven bestaan. Vorig kabinet heeft nog net een wetsvoorstel doorheen gedrukt... Uh, wat het verder beperkt. En dat heeft Maxime Vragen aangegrepen, die tekst in het regeerakkoord... om te zeggen, we gaan het verder beperken. Je begint een beetje af te... Het blijft te breien. Koopzondag, hebben we het serieus voor koopzondag? Maar, kijk, weet je wat het fijn is? Want tanks vond ik gaaf, maar de koopzondag... Kijk, het punt is, Jan. Ja, je begrijp wel, de lippendienst aan de SGP. Daar hebben we het natuurlijk, nee, over. SGP, we het natuurlijk nee, over. Maar laten we het dan benoemen. Ja, je hebt gelijk ook. De lippendienst aan de SGP. Dat Godverdikke me. De liberale premier waar ik altijd op zit te wachten. Pas op. Het is godslastering wat je dit. Dat mag ja, nou God kan toch? de pest krijgen en de SGP erbij. Uh, het probleem is, Martin Jong dat ja. wij een liberale premier hebben die buigt naar de mannenbroeders. Nou, dat is, dat is, dat dat is, is schrikken, hoor. Dat is bijna niet... Erger kan niet. Nee. Nee, nee ja, ja, kijk, nogmaals, je hebt gelijk. Bij voorkeur, bij voorkeur zou je niet werken met de SGP. Het enige probleem is op het moment, um, zoals je nu ziet... In de Tweede en de Eerste Kamer zijn dat die essentieel, die zetels van ze. In de Eerste Kamer heb je zich keihard nodig. In de Tweede Kamer is het lekker om te hebben... mocht je nog eens een zetel ergens verliezen. Nee, maar ik begrijp, um, ik begrijp, wel, ik begrijp wel dat het ja, dan uh, dan je, dealen is daar. Nee, exact. Alleen, als jij zegt, wij zijn een liberale partij... ik ben een liberale uh, premier... Uh, daarom heb ik ook op, op die partij gestemd... Hè? Ja, en dat doen ze dus niet. moet godverdomme straks naar D66 nee, weet je of wat, zo. Weet je, dat moet je sowieso oh, niet doen. Oh, oh. Ja, het kan, nee, het kan ik wil wel liberaal aan het bewind. Ja, maar dan zit je bij D66 ook verkeerd, hoor. Nou, je hebt gelijk ook. Alexander. Maar, nee, Echt maar weet je, wat, weet je wat ik wel erg vind? Dat is dat de VVD een beetje te bang is in die hele coalitie. Nou, dat wil nou, ik niet zeggen. Ja, dat vind ik, ik dus ook. Dingen, je gaat er gewoon maar, niet maken dat je denkt van... Je, maar je, je ziet de VVV en het CDA die roepen maar van alles en nog wat. En het CDA of de VVD die zitten maar wat angstig tussenin. En als de fractievoorzitter Stef Blok dan een keer zijn mond te open trekken. Dan gaat het over de megaprovincie. Dat is het enige op in die artikel wat ik de afgelopen tijd van hem heb gezien. Hier dan. Weet je zorg dan dat je een beetje. Weet je wel, grijpt die kans als je de grootste partij... Ik voel een revolutie aankomen. Een jeugdrevolutie. Nee, je zit door de school bij de uit. Het is fantastisch, dit. Dit is maar een duizendde morgen. Nee, hier valt niks meer van te knippen. Herhaal hem maar even opnieuw. Kom maar. Gooi hem er maar in, gewoon. Gooi hem er maar in. Dames en heren, jongens en meisjes meisjes, de Janne Luisteraars... Uh, Martijn Jonk, baas van de JOVD, heeft net iets heel belangrijks gezegd. Het zou het scoop zijn, maar aangezien Heemskerken Heemskerk doorheen lulde. weet ik eigenlijk ook niet wat hij heeft gezegd. Ik zelf ook niet, dat is het mooiste. Het ging over Stef Blok. <lacht> die ja, alleen maar nieuws wil maken met de superprovincie. Ja, ja, maar helaas nalaans... Nee, dat stuk wilde Om... je niet doorheen. Ja. Het ging nee, nou, ze, zijn niet. Gewoon, ze zijn gewoon een beetje te bang. Dat zijn ze. En ze zouden, als jij de grootste partij van Nederland bent, dan moet je en je levert de premier. Dan moet je ook een beetje van de mogelijkheid gebruik maken om, om je verhaal te vertellen. Ja. En, en je hoort je het niet wel... meer. Je hoort de VVD niet meer. Je hoort het niet nee, maar... Je zou vanuit de ene kant zou je prima kunnen zeggen, weet je wel, Dat is een soort van beproefd recept dat je, je op de achtergrond houdt. Je laat de anderen een beetje vechten. En als het allemaal uit de hand loopt, heb je de minister-president Mark Rutte. En dat is, dat is, weet wel, dat is een kei in debatten. Dus dat komt het altijd wel goed. Alleen ik vind, ik vind oprecht dat als je de kans hebt om het te doen... en dat, die hebben we nu, dat we die kans moeten aangrijpen... om Nederland een beetje liberaler te maken. Dat mis ik. De VVD is de grootste partij. Uh, het CDA, nou, dat is bijna geen partij meer. Huppatee, de weigerambtenaar. Dat He, was het nieuws van dit weekend. Ja. De weigerambtenaar mag gewoon blijven zitten. Dat kan je als liberale premier niet laten gebeuren. Dat kan je gewoon niet laten gebeuren. Nee, nou ja, dat ja, gebeurt maar, wel. Moet, ik, ja, maar kijk, ik vind het ik niet ik bij die maar Moet je wel een beetje oppassen. Je hebt nee, altijd die bestaande. Kijk, die mensen die werken daar nu al, die doen dat allemaal. Ja, dat maakt geen moer Dan kun je best, kun je best uh, tegen zeggen. De volgende zeggen zegt van, ik heb geen zin om negers te trouwen. Nee, ja, nee maar het is helder hoor. Als, als we nu nieuwe mensen aannemen en we gaan contracten verlengen... dan is het vrij helder wat nee, je zou maar, moeten je, doen. Dan je... moet je gewoon zeggen, als je op het moment dat je weigert de wet uit te voeren... dan ben je klaar hier. Ja, dan ga je maar op een andere plaats ga je achter het loket zitten, bedenk iets. Maar dan ga je niet dit doen, namelijk mensen, mensen huwen. Dat lijkt me vrij helder. Alleen voor die mensen die er nu werken, moet je ook. Weet je, je, die moet er ook geen heksenjacht van maken. Laten we er van. ook een beetje ontspannen mee omgaan. Nou, ik vind, ik vind dat nou, een beetje ik, ontspannen. Ik vind nou Een jonge Kirol die de baas van de JOVD, de Liberale Partij, die zegt. Doe even lekker ontspannen met, met weigeren te ja, maar ik vind Dan moet vind... jij op de barricade staan, moet je zeggen, Nee, weet, God, je waar of... ik, weet je waar ik voor op de barricade wil staan? Nou. Dat is zo'n pensioenstel. Ja, zo... ja daar hebben we straks wel over. Oh, jongen, jongen. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Hey, in 2009 uh, schilderde uh, uh, de VVD en geen zet dat die gore Grieken... die vuile feta buffels die, die liggen maar op de door die boom moeten maffen... en dan gaan we onze poer niet heen sturen en nu zijn ze de baas... en dan gaan ze het wel doen. Ja. Dan moet je toch ook om huilen, of niet? Nou ja, het, het, het is het, het, een liegende blijk draai in de blijkt, niet de liberale, liberale partij, Martijn. Nee plotselen. kijk het, het blijkt me weer dat je heel makkelijk dingen roept... op het moment dat je geen verantwoordelijkheid hebt... en op het moment dat je wel verantwoordelijkheid hebt... dan kom je een beetje terug op je populistische one-liners. Dat blijkt. Ja, maar Alleen aan het eind van het verhaal... Nee, dat is niet angstig. Het is vrij logisch, toch? Ik bedoel, je, je roept van alles op het moment dat je geen verantwoordelijkheid hebt. En als je het wel hebt... Dan, dan... Nee, maar maar dat het is... het, als jij premier bent, doen we dat toch anders, hè? Ja, maar da, da, da, daar heb ik jullie toch voor? Ja, ja maar goed. dan gaan we dus niet meer terugkomen op dingen. Dan is het koopzonde. Nee, maar Jan, luister Laat, nou, nou, Hoezo? Wat nou hier? Nee, maar luister nou. Iets fundamenteels. Hè? Als het redden van dat Griekenland. Als je in 2009 zegt, ze krijgen de pest maar. En in 2011 zeg je, nou, de pest. Ze krijgen niet de pest, ze krijgen een paar miljard... Dan kan je zeggen, ja, het is een beetje real en dealen. Nee, nee. Dan verlogen je al die mensen... die op die zogenaamde liberale partijen hebben gestemd... die ook vinden dat Griekenland geen geld moet krijgen. Dan verlogen nee, je Ja, maar de dat, is kiezer, niet al, dat is niet helemaal laag. bedrog. Nee. Denk je, dat, ah, denk, je, idee. Denk, je, denk je dat die mensen de VVD de grootste partij hebben gemaakt... omdat ze vinden dat Griekenland geld moest krijgen? Dat, dat het was niet eens kunnen. een issue toen. Nou, je hebt gelijk ook. Weet je wel? Ja, je hebt gelijk ook. Nee, nee, ja. ja. Hé, hey, maar wat doet de VVD nog meer fout? Has ja. had je het net over... Het softdrugsbeleid, ja, daar word ik ook niet gelukkig van. Waarom niet? Omdat ik vind dat ze... Uh... Nou ja, kijk, Weet je wat het probleem is? Ze lopen de hele tijd te klagen... Minister opstelde over dat het zo'n ongelooflijke criminaliteit is rondom die, die hele productie van hash en wiet, de verkoop. Eindhoven. En waar dit, en waar dit, exact, Eindhoven. Daar ga je ja, al. Ga je weer. Maar waar, waar, wat, wat ze vervolgens dan doen, is wetgeving maken waardoor je de productie bij die kleine telers weghaalt, waardoor je die shops ertussen uithaalt... die altijd als een schakel vergeerden... tussen die koffieshops en die kleine telers. Kortom, je drijft gewoon de volledige productie in de handen van de georganiseerde misdaad. En vervolgens ga je daarna lopen zeggen, nou, dat is toch gek? dat het steeds crimineler en gewelddadiger wordt... dan snap je er echt helemaal niks van. Wil je er wat aan doen, dan moet je zorgen dat je het gaat reguleren... legaliseren, geven er een naam aan. Dan moet je zorgen dat je die productie een beetje onder controle krijgt. Maar meneer Jong? Als je nou merkt dat uh, er heel veel uh, mensen uh, ziek worden van het speel uh, psychosis krijgen, in de war raken ja. en daarna aan de harddrugs overgaan, dan moet je niet zeggen: van uh, ja, we moeten het mooi uh, nee, het legaliseren. Je moet er gewoon ja, mee kappen met nee, het hele gedoogbeleid. Nee, het is onzin, want het gaan, er gaan geen mensen aan de harddrugs via de softdrugs. Oh. Er gaan echt niet meer mensen via wiet of hash uiteindelijk aan de heroïne. Ja, die hebben we toch he? aan de heroïne? Nee, maar daarom. Nee, maar ik meen toch wel te weten dat, dat, dat inderdaad. We hebben hier pas geleden nog een verslavingskunde gehad... Die het wel weet en die heeft toch wel stellig de indruk dat het toch een beetje wel zo werkt. Bro, maar maar het, het hele idee waarom, waarom hebben wij shops gedaan? Dat is namelijk omdat je zorgt dat die mensen alleen in een shop hash en wiet kunnen kopen. En niet vanuit daaruit, uh, de, de, de, als je het namelijk op straat koopt, kijk, dan wordt het redelijk verleidelijk... om er zo'n grammetje kookt bij te doen of een beetje heroïne of wat dan ook. Ik heb sympathie voor het idee van, van die tussenhandel en zo. En dat je niet in de handen drijft van de georganiseerde misdaad. Maar moeten we dan niet gewoon meteen een zero tolerance bereid? Gewoon, In welk opzicht? Gewoon de, de, de georganiseerde misdaad. Je kunt zeggen, oké, okay, we zetten er een lieve, lieve tussenhandel tussen. Of we pakken die, die, die georganiseerde misdaad aan. Dat nee, maar, dan moet je, ja, maar kijk, dan moet je eerst de reden. Kijk, op het moment dat je zegt, we gaan het reguleren, je kunt gewoon. Het, het, en dat is de hele denkfout, weet je wel, je kunt het, het gebruik van drugs kun je niet tegengaan. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Dus zorg er nou gewoon voor dat je die softdrugs, en als je die op, weet je wel, als, je, als je dat gewoon netjes gebruikt en is er niks aan de hand, um, zorg er nou voor dat je dat gewoon reguleert en legaliseert. En dan heb je ook, weet je wel, dan kun je het ophouden met het achtervolgen van al die kleine telers. En dan kun je ophouden met het achtervolgen van al die mensen die eigenlijk maar kleine spelers zijn. Um, en dan kun je zorgen dat je die georganiseerde misdaad aanpakt. Dat is wat je wilt, toch? Ik bedoel, daar ja. vallen de doden, daar wordt het grote geld nou, verdiend. Dat is pas Laten echt in Laten we nog iets, iets belangrijks vertellen. Dan kunnen we ook BTW invoeren en dan kunnen we de centjes aan en verdienen. Nou, ja, de, de, in die heroverweging, ze hebben oh, zei, nee, ze zei, zei. die rapporten gemaakt... pakken. Ze hebben die rapporten gemaakt een paar jaar geleden... Weet wel, om te kijken van ja, waar kun je, je geld vandaan halen als overheid. En daar kwam geloof ik uit dat je iets van... Ik weet even niet meer precies. 200 of 600 miljoen euro kun je ophalen. op het moment dat je het zou legaliseren of reguleren. Lijkt mij best geld. Ja, dan kun je misschien wel die 3000 beloofde politieagenten. toch nog uh, ergens vandaan ja, te over. Of, of, of uh, bijna een JSF kopen voor het leger. God, ja, dat gaat doe Dat hij die JSF gecikt Ik ga er ook niet. nooit over moeten beginnen. Nee, we ja, gaan het er ook de... helemaal niet over hebben. Nee. Hé, hey, maar ik vind het. Uh, over die weigerambtenaren. dat zit me toch niet helemaal lekker, jong? Shit, dat, je dat, dat je zegt, nou, laat maar zitten. Dat de oude, nee, ik, zeg niet, ik zeg niet, laat maar zitten. Iedereen die vanaf nu een contract krijgt of die verlengd moet worden... die moet zich gewoon aan de wet houden. Nee, dus iedereen moet zich aan de wet houden. Nieuwe... Nieuwe... Want anders... Ja, maar die handels? mensen die hebben altijd gewerkt onder dit... Weet wel. Die mensen die werken, dat doen bij wijze van spreken, dat werken... Ja, dan, dan, gaan ze maar, dan zoeken ze maar een andere en baan. En die, die ga je nu zeggen, ja. Je mag het per definitie niet meer doen. Ik vind, weet ik, ja, maar je moet niet doorslaan in dat hele soort van... Weet ik, daar hebben D66 en GroenLinks altijd een beetje last van. Ja, luister nou je bent liberaal of niet. Je kan dan niet zeggen, een ambtenaar mag gewoon zeggen, ja ik trouw jullie niet want ik hou niet zo van homo's. Dan zegt de volgende, ja ik trouw niet want ik hou niet zo van iemand met een dikke bril. in Nee, gelijk, maar je moet het er ook uitslaan. Maar je moet er wel een beetje ontspannen mee omgaan. Een wet is een wet, joh. Een wet is een wet. We gaan het ontspannen uitslaan. Zullen wij onszelf er ook ontspannen uitslaan? Hé, is dat trouwens een, is dat een, die Heb je jezelf de ontspanning uitslaan? niet? Weet je? Oh, nou, doe je dat slaughter eigenlijk? Dat ja, is dit is hè? curieus. Ja, ik Ja, je doet het slaand. Ja, jezelf uh, ah, slaan. Oké, okay. net. <laughs> nou goed. Hey, wat is dat nou? <laughs> Muziekje ding. <Ik> en schreeuw <laughs> de pestpokken kan er wat <laughs> binnen in Nou, we gaan straks weer terug naar het grote tschau, tschau. nog een uh, uh, plaatje plaatje kutmuziek. Doei doei. 12 de la noche in La Havana, Cuba. 11 de la noche in San Salvador, in El Salvador. Aviones me gustas tú, me gusta viajar, me...